Van Veldhoven onderzoekt momenteel hoe de 159 onbewaakte overwegen in Nederland gesloten kunnen worden. Slachthuizen die onvoldoende aantonen dat ze al het mogelijke doen om coronabesmettingen te voorkomen, gaan dicht. Dat zegt minister Schouten van Landbouw. Morgenavond heeft ze een gesprek met de vleessector omdat daar verschillende besmettingsharden zijn aangetroffen. Het gaat vaak om arbeidsmigranten die bij elkaar wonen en samen reizen. Het kabinet wil meer duidelijkheid over hun werk- en woonomstandigheden. Aan de GGD's is gevraagd of ze alle slachthuismedewerkers op het coronavirus willen testen. In Suriname zijn om 7 uur lokale tijd, dat was om 12 uur in Nederland, de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. President Bouterse stemde kort daarna in Paramaribo. De aanloop naar de verkiezingen verliep chaotisch. Gisteravond had Boutussen de kiezers opgeroepen om te komen stemmen. Hij deed dat kort nadat de kranten ware tijd had gemeld dat de verkiezingen mogelijk zouden worden uitgesteld. Om zeven uur vanavond sluiten de stembureaus. De eerste uitslagen worden rond middernacht, lokale tijd, verwacht. Vanwege het Schummelsoftware-schandaal hebben tienduizenden Duitsers die in een dieselauto van Volkswagen rijden het recht om hun auto weer in te leveren. Volkswagen moet hun dat geld dan teruggeven. Dat heeft het Duitse Hoge Rechtshof bepaald. De Volkswagenbezitter die de zaak had aangespannen is door de autofabrikant misleid, zegt het Hof. Het weer in de kustprovincies de meeste zon, landinwaarts meer bewolking, later vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB In Noord-Holland loopt het vast bij Alkmaar op de N242 vanuit heer Waard. Bij Industrieterrein Boekelemeer staat het stil over 3 kilometer Dat heeft te maken met een ongeluk En tot zover de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zomer. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Oftewel de Wild One. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio op de Tolweg. En wij gaan aan de tweede uur beginnen. En we hebben aan de telefoon nu Martijn Hendricks van de VVD Zandvoort. Ja. Goedemorgen Martijn. Ja, het goedemorgen? Ja, het is net goedemorgen. Nee, nee, nee, nee het, is ja, het is goedemiddag. Sorry. Ja, ja, ik ben natuurlijk gewend aan Goedemorgen Zandvoort ja, in de ochtend. Ja. Dus, goedemorgen Martijn. Goedemorgen Zandvoort in de middag. Ja, Goedemorgen Zandvoort in de middag. Goed zo. Lekker dwars, zoals we...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 Nou ja, de, de vraag is ook of dat er een toestemming is gegeven voor de manier waarop die nu gemaakt is, die weg. Ja, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, er zijn eigenlijk tussen partijen wel grotere meningsverschillen dan deze weg. Nou ja, misschien is dat dan de reden waarop ze het op scherp gezet hebben. Nou, wat er dus achter zit, en dat heb ik tijdens de vergadering ook gezegd... is ...dit voelt niet als een discussie over de weg en hoeveel dagen die gebruikt kan worden. Dit voelt op een gegeven moment meer als een kwestie van vertrouwen.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 Ook, je ziet ook al de brieven van alle ondernemersverenigingen en koppels en uh, zoiets binnenkomen. Dat zich af, echt afvraagt van waar zijn jullie op dat gemeentehuis nou mee bezig? Ja. En eerlijk gezegd, als ik die brieven lees, denk ik ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Waar zijn we in de koppels nou mee bezig? Maar kan er niet ondertussen gewoon doorgegaan worden met die gesprekken... en over hoe men uh, zeg maar in het dorp uh, uh, denkt uh, te kunnen gaan aanpakken. Dus inderdaad, hè, de haltestraat is natuurlijk wel...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 Ja, nou ja, misschien moet er dan inderdaad een, een derde partij komen om uh, daar dan over te praten. En dan kan ondertussen het protocol voor, uh, het, uh, voor de horeca in het dorp gewoon doorgaan. Ja, en dat zijn ook veel ondernemers zijn daar gewoon zelf mee bezig. Hè. Er is ook zo'n werkgroep actief die uh, aan het bedenken is hoe de dus gelukkig gaan, gaan de ondernemers daar wel gewoon door. Ja, is daar trouwens al een, een idee over, over die Haltestraat en over die terrassen daar?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 Nou, die, die, de, die nu de gesprekken moet gaan voeren met de wethouders. Erik, bedoel ik. Erik, oh, Erik euh... van de, Ja, de, de informateur. Nee, die voelt, ja, gesprekken met, uh, met de wethouders, maar met de politieke partijen. Ja. En de fractievoorzitter, om te kijken van nou, wat, voor, uh, wat voor coalitie of coalitie moeten er nou uh, gaan komen. Ja. ja, dat is voor mij een, een uitstekende kandidaat. Ja. Je, ook, hebt, je hebt goede hoop dat dat, uh, dat dat tot iets... Ja, ik uh... werk ook grijs uh, druk aan het delen op het moment. Dat was natuurlijk uh, op afstand.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 wij als bevolking, of als ja, Zandvoortse bevolking... zitten ook te wachten op uh, iets positiefs wat dat betreft. Precies, nou, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Goed zo. Dankjewel uh, Martijn. En uh, we wensen je nog een heel fijn weekend. En uh, graag uh, ja, tot een volgende hetzelfde. keer. En tot ziens. Goed yes. Goed, we gaan luisteren naar uh, muziek. En uh, Lee, two times.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 was dat ingewikkeld of had je al heel snel uh, jouw oog op deze meneer laten vallen op Erik? Nou, uh, hoe je dat uh, toen uh, de, een aantal fracties vroegen van uh, als grootste partij van uh, wil je een informateur aanzoeken? Uh, en uh, ja, dat heb ik uh, uiteraard aanvaard. Dat heb ik ook uh, aan de partijen gevraagd als jullie suggesties hebben, kom uh, met suggesties. Nou. Uh, uh,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 Dus als zij op dat moment twee weken terug al van mening was dat het niet uitvoerbaar was, dan had zij op dat moment al dat onderzoek kunnen doen. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. Er zijn nog geen argumenten in de twee avonden geweest. Dus er was helemaal geen aanleiding om te bedenken van, als dat amendement is aangenomen, dan ga ik bij de bestuursrechter vragen om vernietiging. Dus ja, dat had dan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 Dus ja, er worden allerlei verwijten over en weer gemaakt. Ja, dat is natuurlijk maar... altijd zo, want dat is politiek ja. natuurlijk. Ja, ja maar natuurlijk. er is dus een besluit ja. genomen... wat waarschijnlijk juridisch niet haalbaar is... dus niet maar uitvoerbaar. Nee, nee maar, maar waar haal je dat vandaan? Nou, die dat die vraag die... ik aan jou. Nee, ja, je concludeert het nu. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is niet zo. Zegt... Nee, maar wie zegt dat? Er is helemaal geen juridisch... Er is gewoon... En waarom zou het juridisch niet uitvoerbaar zijn? Kijk, het college heeft een besluit genomen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 Uh, Peter, wij moeten afkappen, want onze ja. laatste gast moeten we gaan verwelkomen. Dankjewel voor je gesprek. Uh, Geen dank. Uh, wij wensen iedereen heel veel wijsheid in wat er gaat komen. En uh, wij wachten het. Dat zal nodig zijn. En we Egen blijven graag op de hoogte. Is goed, goed dan, dankjewel. dankjewel. Oké, okay. okay. goed. goed. Heb jij uh, Arjan ondertussen aan de telefoon... Uh... Nee, ik, ik kan hem er één tegelijk doen. Dus... Oh ja, dat is waar. Dus ik ga nu even eerst een liedje. Oké, okay. een liedje.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 Praktijkgevoel uh, terughaal en uh, yeah, moeten yeah. dan weer opstarten. Het is natuurlijk een fysiek uh, beroep hè, wat jullie hebben, uh, yeah. of je gaat door je rug heen en dan moet er gekneep, uh, en gekneed worden yeah, en yeah, uh, yeah. dat soort dingen. Hoe werkt yeah. dat nu met de nieuwe protocollen?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 En um, ja, ik, uh, ik ben blij dat dat in ieder geval in ons beroep mogelijk is. En ik heb echt medelijden met uh, de mensen in de horeca. En, en heel veel beroepen die nu, hè, de festivals, noem het maar op, hè, wat allemaal stilstaat. Ja. Uh, echt uh, heb jij contact ook met uh, jouw uh, collega's, uh, uh, collega fysiotherapeuten met de praktijk in uh, Zandvoort? Hoe, hoe zij ja. Uh, uh, ja. Zijn, Gaat iedereen weer, uh, zeg maar...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 ja, ik heb uh, dat gisteravond even gedaan. En dan kun je dus virtueel een beetje doorbladeren door het, door het hele museum. Dat is heel leuk gedaan. Ja, Dat is de moeite waard. Knap gedaan, goed. Dan wil ik nog even iets anders zeggen, want dat hebben we toen straks helemaal niet gedaan. Uh, de techniek deze week was in handen van Cor Dreyer En hij heeft ook ervoor gezorgd dat alle muziek uitgekozen werd. En, en ik dat heb ook we, nog mee gepresenteerd. Je hebt ook nog meegepresenteerd. Uh, de redactie deze week was van Gert van Kuik. Dank je wel, Gert, dat je Gert, het weer voor elkaar hebt gekregen. Een hele leuke lijst hadden we.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 Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 8, meldt het RIVM. Gisteren kwamen er 11 sterfgevallen bij. In totaal zijn nu 5830 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.